Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De gijzeling in een restaurant in Bangladesh... heeft aan zeker twintig gegijzelden het leven gekost. De identiteit van de slachtoffers is nog niet vrijgegeven... maar het zouden allemaal buitenlanders zijn, onder wie tien Italianen. Bij de bestorming vanochtend door de politie... werden ook zes van de aanvallers gedood. Militanten vielen gisteravond schietend een restaurant... in de hoofdstad Dhaka binnen, waar veel buitenlanders aan het eten waren. Vanochtend werden dertien gegijzelden bevrijd... De aanval in Dakhuis is opgeëist door terreurorganisatie IS. In Rotterdam is een motorrijder omgekomen die was gevlucht voor de politie. Die haalde de man vannacht van de weg omdat hij slingerend reed. Mogelijk had hij te veel gedronken. De bestuurder deed eerst alsof hij stopte maar reed daarna weg. Later viel hij en overleed hij aan zijn verwondingen. Bij een ongeluk op de A12 tussen Utrecht en Den Haag... is vanochtend een automobilist omgekomen, meldt de Verkeersinformatiedienst. Een andere inzittende raakte zwaar gewond. Een van de auto's sloeg over de kop. Een motoragent die onderweg was naar de plaats van het ongeluk... ging onderuit bij de afrit Woerden. Hij raakte licht gewond aan zijn been. Bij een feestavond in een partycentrum in Marem zijn zeker zes meisjes niet goed geworden. Het feest met honderden tieners werd daarna stopgezet... De meisjes werden naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met ze gaat is onbekend. Het is niet duidelijk waarom de tieners onwel werden. Er zijn volgens een politiewoordvoerder geen aanwijzingen dat ze drugs hadden gebruikt, meldt RTV Noord. De brandweer heeft metingen in het partycentrum gedaan, maar niets geks gevonden. Het weer nog regelmatig zon, maar er trekken ook een paar buien over het land. Daarbij is kans op hagel en lokaal komt een klap onweer voor. Vanmiddag worden de buien talrijker, het is 16 tot 19 graden. Morgen verandert er weinig. Volgende week wordt het warmer, maar blijft het onbestendig. Dit was het CFM verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden, 3 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A12 Utrecht richting Den Haag bij Woerden, 4 kilometer. vertraging nog 5 minuten. A15 Gorkum richting Rotterdam bij Sliedrecht, 8 kilometer, vertraging zo'n 10 minuten. En op de A16 Rotterdam richting Breda, bij de Van Brieenoordbrug, 3 kilometer met 5 minuten vertraging. Tot zover de verkeersuur. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker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 Bonnie St. Claire heb ik klaarstaan. Maar nu eerst hoort die Johnny Hoes met al was het maar. Mijn moeder thuis gebleven. ons mocht komen, dan hoop ik. zo zag je,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 de muziek van de Bietenbouwers met Anne Liese en daarvoor Bonnie Sint-Claire met Sluit de Deur. Het volgende duo is het Cocktail Trio. Het is geen duo, het is een trio, moet ik zeggen. Een zangtrio van populaire Nederlandse liedjes in de jaren 50, 60 en 70. Er waren een heleboel hits. Bekende liedjes van hun waren onder andere... Hup, hup, hup, het Floey Circus. En wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? En ook Kangaroe Eiland, dat bewust op de onjuiste manier geschreven was. En Badje Vier kent u ook, waarschijnlijk heb ik ook regelmatig voor u gedraaid. En nu dan Kangaroe Eiland van het cocktailtrio. Dit is het geluid van een haastige kanker. Radeloos, redeloos, redeloos. Want tijdens haar ik hier zo lief uit z'n moedergebouw gesloten. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Uh, nu gaat ze rond bij haar buurtvrouwen. En ze vraagt... Hei je Henkie gezien? Zien? hij je Henkie gezien? Nee, maar misschien komt er tien. Hei die Henkie gezien? En met z'n allen wel op een kangaroo-eiland, waar je kangeloes vindt. Zoek een kangaroo naar de kangaroo Ach, wat is dat kind snel, mel? Ik sloot mijn oogjes één tel. En doet zonder haar wel. Nel koffie uit mijn buikbal. En met z'n allen op, al al al op een kanker. Hé, -e je kan vindt Zoek een kanker op de bodem. Laatst nog kreeg je een jojo. In mijn buideltje cadeau. <riel> nou, ik sprong als een flowjo. Dat ding dat kubelde zo. En met z'n allen al op, op. Kangeroo land, bij je kangeroes vind. Zoek een kangeroo moeder naar de kangeroes vind. Ach ik ben toch zo ongerust Truus, ik ben zo ongerust. Daar gooi me zonder excuus, Truus, als ik zo licht thuis kom uit huis. En met zijn alle nauwe kangeroo land, bij je kangeroes vind. Zucht een kangeroo Oh, mensen, kinderen Pietjes, kijk nou eens aan Sjaan. Wat hij nou weer had gedaan. Hij was en het vlieg die me nou altijd, en tijd tussen de voering gegaan. En met zijn allen oude alle... op een kanker. land. Bij je kankers. Zult een kanker moeten. Nu aan de kant en lees vandaag maar niet de avondkrant Want het is altijd toch weer seks en moord Ja, dat heb ik al zo vaak gehoord Meen het heus, denk nu maar iets meer aan kantoor. maar zak vanavond toch gezellig door? Geef je vrouw...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 take up in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 Op 1 januari 2016 was een Nederlandse zangeres. ze een van de populairste Nederlandse zangeressen in de jaren 40 en 50. En Annie de Reuver erfde haar voorliefde van muziek van moederskant. En al tijdens haar schooltijd begon ze met twee jongens het muzikale trio The Rhythm Aces. En daarna zong ze bij een amateur big band The Blue Blowers. En het debuut had ze met The Ramblers en dat vond eind 1934 plaats...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 en evenwoord door het zangruch melodietje in ieder hart wat zonneschijn gebracht, zing je lied van liefde en van leven, zing je lied. Van zomerzonnigheid, laat het vrij door open vensters zweven, tot het dringt in het hart van groot en klein. Zing je lied waarin verlangen fluit. Links dan rechts, terwijl het orgel haalt en schokkend slaat een blond gelokte engel op het firmament met houten arm de maat. Zing je lied Waar ieder vragen naar luistert Want Geen staat Kan zonder dieren men Ik heb mooie Tulpen hyacinten en Narcissen Ze komen vers Van de peilingen blissen Dan heb ik rozen die rozen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 Geef aan iedere kop een goede raad met mij al mooie tulpen, hyacinten en narcissen. Ze komen vers van de veiling uit Lisse. Dan heb ik rozen die rooien en vinden. Zeg het met bloemen, ze spreken tot het hoor. Ik heb bloemen voor de en ze zeggen ik heb je niet. Voor hen die een halve lopen ook de kleine vergeet mij niet. De kind tussen de bloemen deed zijn hart toch te kloppen En hij moest daar wel naar vragen, kon dat kloppen niet meer stoppen Toen hij haagde dat z'n buur geliefde samen ging verklaren Zij zocht mijn jongen lief, waarom heb jij zo'n deze te bak. Zoek al lang een mond en wie ik mijn hart en zaken te mag Dus van toen dat klinkt dat leintje, dit duetje iedere dag Kom een vers van de veilingen glisser Dan heb ik rozen die rooien en winnen Zeg uit mijn bloemen, ze spreken tot het hart Ik heb bloemen voor de londen Ze zeggen ik heb je lief Voor hen en die een handen loopt En ook de kleine vergeet mij niet Verleef de de de tijd van de leer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 Als ik, zie, Als ik je zie al is een killer vlees. Maar gaat veel te keurig voorbij. mij, mm -hmm. wil de hele morgen veel hele middag wil ik s'avonds bij je zijn. Dan sterke liefde eens verdwijnen kon met de aarde. gebeurde allemaal, tussen gisteren en vandaag, Sandra gaf me nog een kans, maar ik liet er gaan, hoewel haar blik me zei, jij bent alles voor mij.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 Ik dat jij...